Nieuws van twee uur... Jeroen van Kamp met het CNN journaal De man die gisteren een aanslag wilde plegen in een talis in Frankrijk is in Syrië geweest. Volgens de Spaanse krant El Pais heet de man Ayoub El Kazani, is hij 26 en komt hij uit Marokko. De krant baseert zich op Spaanse antiterreurbronnen. De Spaanse veiligheidsdiensten hebben Frankrijk begin vorig jaar voor hem gewaarschuwd vanwege zijn banden met een radicaal islamitische beweging. De Franse minister Casen van Binnenlandse Zaken wil de naam van de dader nog niet officieel bevestigen. Tijdens een persconferentie vertelde hij wel dat de man als eerste werd gezien door een Franse passagier. Die probeerde hem te overmeesteren, maar toen dat niet lukte begon de man te schieten. In Egypte heeft de leider van de moslimbroederschap, Mohammed Badi, levenslang gekregen. Ook tientallen andere moslimbroeders zijn tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De veroordeelden zijn schuldig bevonden aan het plegen van een aanslag op een politiebureau in 2013. Toen ging er een golf van geweld door het land nadat het leger president Morsi van de moslimbroederschap had afgezet. Bij een vechtpartij op de A59 bij Waalwijk zijn twee mensen gewond geraakt. Het gaat om een man en een vrouw die met een koevoet op hun hoofd zijn geslagen. De inzittenden van drie Belgische en twee Nederlandse auto's kregen in de file ruzie over een verkeerssituatie, meldt Omroep Brabant. Daarop stapten ze op de afrit naar de Efteling allemaal uit en gingen met elkaar op de vuist. Het vrouwelijke slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde man is ter plaatse behandeld. Een man is gisteravond overleden nadat hij tijdens zeil in Amsterdam in het water was gevallen. Hoe hij daar nou terecht was gekomen is nog niet bekend. De 23-jarige man op Monikendam belandde rond kwart over tien gisteravond in het water bij de sumatra -kade, vlak nadat het vuurwerk was begonnen. De brandweer slaagde erin om eruit te halen, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Het weer, het is zonnig vandaag, vanmiddag wordt het tussen de 25 en 28 graden. Morgen neemt later op de dag de bevolking toe... en in de avond is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... bij Muiden 4 kilometer... en richting Amsterdam op de A1 bij Eembrugge 6... en bij Muiden-Oost 8 kilometer...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 Zandvoort en de FM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Grazie di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti. Siamo dei ragazzi di oggi anime nella città dentro d'entre cinema vuoti seduti in qualche bar e camminiamo da soli nella notte più scura anche se il domani ci fa un po' paura finché qualcosa cambierà finché nessuno ci darà pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino, yeah. siamo ragazzi di oggi, fingari di professione, con i giorni davanti, e in mente un'illusione, noi siamo fatti così. Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno. Duro. Het is wel mooi eh, om te zien, Albert-Jan, eh, meteen die grote grijze op je gezicht. Heerlijk begin van uw aflevering van Zandvoort op Zaterdag bij CFM. de Eros, Ramazotti en Terra Promessa. Nou, het is eh, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op Zaterdag. We zijn er weer. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, en precies zoals het hoort, hè? Ja. stralend weer buiten. Het, het zonnetje schijnt weer. En wij weer lekker binnen. Precies. Helemaal goed. Uh, ja, komende drie uur. Zandvoort op zaterdag live vanaf de Tolweg 10A. Terwijl er in het hartje van uh, Zandvoort... momenteel de open dag wordt uh, ge gehouden van uh, de scoutinggroep De Buffalo's. Terwijl de laatste dag is van sale. Uh, want morgen gaan ze allemaal weer weg. Trouwens ook een uh, leuke aanrader voor een dagje uit naar Uimuiden... als ze allemaal weer weggaan. En natuurlijk uh, momenteel wordt ook de kwalificatie verreden... van de grote prijs van België. En dan hebben we het natuurlijk over... Uh, Formule 1, franco Jean, spa franco Jean, Het prachtige circuit. De, uh, de kwalificatie is om twee uur begonnen. En uh, wij gaan u natuurlijk in de tweede uur uh, alles vertellen over de uitslag van deze kwalificatie. Maar er is nog veel meer te doen. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Half drie het weerbericht. Ik heb het 06-nummer van Lex vast even opgeschreven. Want dit wordt geheid bellen. En hij zal heerlijk lekker op het strand vertoeven. Voor het enige echte Zandvoortse weerbericht. Dat om half drie. Het dier van de week. Er is weer een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Amati. En kwart voor vijf een tranentrekker van het eerste uur. En dan hebben we het natuurlijk over het gedicht van de week. Onder de pakkende titel Ik wil je terug. Dus liefhebbers van het gedicht van de week. Dat allemaal om kwart voor vijf. Tussen de zomerse muziek doen we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan rond de klok van tien over drie gaan we live schakelen met Amsterdam... want daar is voor ons aanwezig Ben Zonneveld. En die gaat ons vertellen hoe uh, een en ander alle, over alle activiteiten van Sale 2015 vandaag. Hij was daar gisteren ook al, dus hij gaat ons daar even over bijpraten. We hebben ook veel ZFM lokaal van uw radio uh, nieuws, want uh, we gaan uh, aankomende nacht weer een nacht live draaien... in de nacht van de reggae van 27 op 28 augustus. Zeven uur lang de nacht van de reggae. En volgend weekend gaan we weer op pad, hè? Ja, leuk. Ja, heel leuk. Vorige week, zondag, waren we te gast in de haven van Zandvoort. En uh, volgend weekend uh, gaan wij uh, live uitzenden. Dus het, het gehele weekend vanuit Talassa. En dat heeft ook alles te maken met het paalzitten... wat daar gaat gebeuren, maar daarover verder in het programma meer. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. En het zonnetje schijnt lekker in zo voort. En dat betekent vanmiddag heel veel zonnige muziek. Waaronder deze nummer 1 heet van uh, Nicky Jam. Hier is El Perdon.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 Ik je Ik ben bang dat ik dat ik niet ben ik ben bang dat ik De video van CFM deden we lekker mee met deze El Pordon horde je. ZFM maakt je naam waar. van de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. ZFM, 24 uur per dag, hete de Het is lekker zonnig in Zoonvoort en of het zo blijft dat hoor je zo dadelijk om half drie. Het weerbericht met weerman Lex van der horen. Maar eerst gaan we even omhoog kijken en misschien weten we het dan ook. Hier is Nick en Simon. Na een lange vol klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. voelt de zon op je gezicht. Het wordt de hoogste tijd. Dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. naar een antwoord. Laat het los, hou je vast aan mij. Kijk omhoog naar de zon. Zaterdagmiddag bij CFM Keekweef omhoog. te samen met de single van Nick en Simon. Ja, ondertussen volgen wij de formule 1 de kwali, uh, Albert Jan. Ja, dat is wel heel erg. Hij zit, uh, ja, Max Verstappen zit echt op de wip. En dan hebben we het alleen nog over de, de, de eerste kwalificatie. Want uh, hij staat momenteel op een vijftiende plek. En het met... is een beetje thuiscircuitje uh, voor en, hem. Dus. Het, het zou een thuiscircuit voor ja. hem moeten zijn, maar uh, poeh. Nou, spannend. Uh, we houden u op de hoogte. Goed, Zandvoort nieuws in het kort start groot onderhoud aan de zeeweg in Bloemendaal. De provincie Noord-Holland start maandag... met een groot onderhoud aan de zeeweg in de gemeente Bloemendaal. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt. Het werk is naar verwachting 28 oktober gereed. Weggebruikers moeten komende maanden rekening houden met extra reistijd. Om het verkeer tijdens die werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te bieden... werkt de aannemer in fases. Van maandag tot en met 28 augustus... wordt het verkeer tussen 9 uur s morgens en 3 uur... ...s langs het wegvlak geleid. Daarna is tot en met 10 oktober steeds één rijbaan beschikbaar... ...voor het verkeer in twee richtingen. Alleen in de periode van 12 oktober, van 5 uur s morgens tot en met uh, 19 oktober... ...van 12 tot en met 19, u hoort het goed, 5 uur s morgens... ...is de zeeweg afgesloten voor het verkeer in verband met de herinrichting... ...van de rotonde en de aangrenzende wegvlakken bij uh, de bouwerskolkweg. Kolkweg... De volledige planning is terug te vinden op www.noord-holland.nl-zeeweg. www.noord-holland.nl-zeeweg. De provincie heeft inmiddels een, uh, in alle huishoudens in Zandvoort... een informatiebulletin doen toekomen. Mocht u die nog niet hebben ontvangen... kijk dan even op de website van de gemeente Zandvoort. Afgelopen week heeft de top van het Europese zandkunstenaar... zijn kunsten vertoond in Zandvoort aan zee... Als als deelnemers aan het EK zandsculpturen hebben zeven ze carvers, want zo heten ze... in een week tijd ieder een berg zand van 9 kubieke meter verwerkt... tot een de prachtigste kunstwerken. Met een bijzonder oog voor detail... is het thema van Gogh en tijdgenoten doorgevoerd in de beelden van zand. Op vrijdag 21 augustus, dat was gisteren... heeft de jury als winnaar... niemand minder dan de Nederlandse Maxime Gazendam gekozen. Met het winnende sculptuur La Trittesse, Tristesse Dure Toujours... Volgde Gazendam de ier Fergus Mulveni op als Europees kampioen. Behalve het Europees kampioenschap heeft de Nederlander... met zijn sculptuur ook de publieksprijs in de wacht gesleept. Tot zover. Tot zover het Zandvoortse nieuws. En uh, wil je het nalezen? Download dan gewoon de CFM app. Tell me who flopped? Who copped the blue drop? Who juice got pop? Who's mostly don't get down to the blue drop? The same old temp, lace, you know ain't nothing But my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million cells pulling up a luck. You don't believe all in Harlem World? Double up. We don't play around. It's a bet. Lay it down. Cause they didn't know me '91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the goldie sound. Can't no P.D. told me down. Cuda schooled me to the game. Now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Houdie. True pimp, finna no dough on the booty. They want from me. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. You never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. We won't. Now, what you gonna do with a crew that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this'll be your day. We don't play, mess around, be d***.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 Where the truth players at? Throw your roadies in the sky Wave them side to side And keep your hands high While I give your girl an eye Player please Lyric lead You can see B.I.G. B -I -G, flossing Jig on the cover of Fortune Five double below. Get my phone number Your man ain't got to know I got the dough got the flow down black Platinum Plus Like this Zizak Dangerous On Trissak Leave your ass piss flauw geintje gaan maken, Albert. Ik doe het ook gewoon. Als eerste de plaat die we speciaal voor een collega van ons draaiden. Johannes de Notorious B.I.G. en Mo Money, Mo Problems. En erachteraan uh, deze van Layback en de Sunshine Reggae. Jawel, ze dadelijk het uh, C.F.W. weerbericht Maar eerst gaan we het nog even hebben over een open dag die inmiddels aan de gang is hier in Zandvoort. Ja, ik gaf het al aan in de opening van ons programma. Vandaag begint namelijk het nieuwe scoutingseizoen en de Zandvoortse scoutinggroep, de Buffalo's. Open deze met een unieke open dag midden in het centrum van Zandvoort. Van 10 uur vanmorgen tot 5 uur vanmiddag... staat de groep op het Raadhuisplein. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud... zoals broodbakken, houthakken en pionieren. Iedereen kan elk gewenst moment langskomen... om te ervaren wat scouting te bieden heeft. Aan alle activiteiten kan worden meegedaan. Ook is er een speciale stand voor al je vragen over de scouting... hoe je lid kan worden en of je een keer mee wil lopen... een keer gewoon vrijblijvend wil komen kijken. Dat is allemaal mogelijk. Meer informatie over de Buffalo's kunt u vinden op www.thebuffalo's.nl www.thebuffalo's.nl Dus actie in het centrum van Zandvoort tot vanmiddag 5 uur... dankzij de Buffalo's. En iedereen is uiteraard van harte welkom. Zometeen het CFM weerbericht met Lex van Hoorn. Daarvoor moeten we gaan bellen naar het strand, uh, Albert-Jan. Ja, zeker. verheug me er nu al op. Daar zit Lex van Hoorn uh, en die hoor je naar deze plaat van Omi. Hier is de cheerleader. Division. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner. DJ the voor ZFM, derden even lekker mee met deze zin van Omi. Dat was de cheerleader. goed? Weer bericht. Ja, het is uh, tijd om uh, richting het strand te gaan. Toch, Lex? Hey Rob. Zit je op strand? Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Rob. Ja, ja, ben je op strand aanwezig? Ja. Ja, ja dat ja. dachten we al, hè. Dat dachten we al. <lacht> dat was te mooi. Ja, dat laat je niet voorbij gaan. Nee, nee, nee. Nee, dit, maar we hebben toch marsel hoor, Roep. Want uh, boven het Noordzeekende hangt er nogal wat sluierwolging. En uh, bij ons is het zonnig. Dus, maar als het uh, 10 kilometer had geschild, dan uh, hadden wij onder de sluierwolging gezeten. Dus we hebben gewoon marsel vandaag. Gaat helemaal goed. En de temperatuur die loopt op tot uh, 27 graden vanmiddag. Ja, want ik had een beetje, een beetje problemen met uh, kleding uitzoeken vanmorgen. Echt waar. Ik had eerst uh, vanmorgen vroeg, was ik er een beetje vroeg uit uh, voor mij doen. Ik denk, nou, die ja. korte broeken, uh, die kan wel aan. Dus ik had een korte broek aan, uh, aangetrokken. En, uh, ja. Alleen een t-shirtje. En op een gegeven moment werd het weer bewolkt. Dus wat deed op? Hup, weer de lange broek aan. En uh, weer een uh, overhemd uh, uit de kast. Maar die heb ik nou niet meer nodig. Nee, het is nou kort, korte, korte, korte, korte, korte, korte... Niet te broek. kort, hè? <laughs> <laughs> nou, in sommige gevallen kan het niet kort genoeg zijn, toch? <laughs> nee, <precies. laughs> nee, er staat een matige zuidoostenwind wind. En het is uh, best wel aangenaam, hoor, zo'n windje af en toe. Want als je uit de wind zit, is het echt douche De Die zon is nog behoorlijk sterk. Dus, dat gaat allemaal goed vanavond. Uh, daar blijft het ook... Uh, uh, droog en helder dus uh, we krijgen een mooie barbecue avond heerlijk uh, ja precies nou, en morgen dan is het uh, ook uh, zonnig en uh, pas in de avond gaat de bewolking toenemen en dan is er uh, een toenemende buik als in de avond pas hoor dat is in ieder geval ja niet dat je nog een maar het is in ieder geval na achter dus we hebben een hele mooie dag voor de morgen maar de wind die gaat een klein beetje vlagen, want er staat een, een krachtige oostenwind en die is nogal vlagerig. Hmm. En ik je op het strand ook dat de parasolletjes de lucht in gaan en de, de windschermpjes uh, die kant op gaan die jij niet wil. Dus dat wordt uh, een beetje... Een beetje een beetje, ja, een beetje op het strand. Ja, dat begrijp ik. Maar het is wel lekker een warm windje wat je dan uh, over je heen krijgt, toch? Ja, want die is dan morgen ook uh, rond de 27 graden. Heerlijk! Ja, dus dat ziet er helemaal niet verkeerd uit. Op was morgen eens dacht ik zeel uh, uh, de terugtocht over het Marseille-kanaal, hè? Klopt, helemaal juist. Ja, jij bent er ook nog geweest, hè? Ja, ik ben er ook geweest. Van genoten? Ja, het was een bracht dag man. Ik zat op een boot. En, uh, nou, het was echt, echt hartstikke leuk. Ik had het nog nooit gedaan vanaf de boot, wel vanaf de kant, maar niet vanaf de boot. En, uh, Nee, het was echt uh, heel leuk. Maar, Zeeel gaat dus morgen terug naar, uh, naar het Westen met een oostenwind. Dus uh, ze kunnen weer uh, silent over het Noordzeekanaal kunnen ze richting IJmuiden. En dat ga ik morgen ook even bekijken, denk ik. Nou, jij hebt helemaal allemaal gelijk. Want daar is het ook wel mooi weer voor. Dus, en dan gaan we naar de maandag. Ja, dan is het afgelopen met het, uh, met het mooie weer. Maandag, dan is het uh, wisselend volk met buien. Met een uh, matige tot krachtige zuidoostenwind. En die draait dan uh, geleidelijk naar het zuiden. Maar het wordt niet echt koud, hoor. Het wordt een graad uh, of 21. Maar ja, het is wisselvallig en we houden het dus niet droog. En dat is net als dinsdag, dan houden we het ook niet droog. Dan is het ook wisselvallig met buien, met een, een vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur, temperatuur zakt dan een graadje naar de 20 graden. Ja, het wordt niet koud van de week, maar het mooie weer hebben we eventjes gehad. Maar is het is helemaal niet erg, want uh, iedereen moet toch weer werken, dus... Ja, ja, dat ja. is toch zo? Ja, ja hoor, ik heb met je te doen. <laughs> ik niet. Ja, ja. Dus, maar we houden het dus het weekend, houden we het warm, houden we warm zomer weer. En uh, na, na het weekend, dan uh, zag het in elkaar, dan hebben we enkele dagen minder warm en uh, wisselvallig weer en het ziet er naar uit dat het eind van de week dat dan de temperatuur weer omhoog gaat. Maar of het echt zonnig wordt, dat moeten we even afwachten. wachten. En dat kan je dan bekijken op www.meteopagina.nl Je kan het ook volgen op Twitter en Facebook onder Meteo Zandvoort en natuurlijk op uh, TV Zandvoort erop. Ja, en dan vergeet je hem weer, hè? die uh, geweldige CFM-app. Ja, maar dat is jouw pakkie aan, man. Ja, dan kan je ook kijken op uh, Meteo Zandvoort. En dan uh, lees je het weerbericht van uh, Lex van de Horen. Soms zelfs uh, twee keer per dag inmiddels. Zie je wel dat je het beter kan vertellen dan ik? Ja, he, ja he, helemaal goed. Je blijft up to date met de CRV-map en met Lex van de Horen natuurlijk. Dankjewel okay. Lex. En uh, heel veel plezier uh, op het strand nog vraag. Geniet ervan. Dankjewel je Tot volgende week. En tot volgende, tot volgende week. Spreken we weer. Hoi. Hoi. Als het weer. zie je voor. Wat heeft die Lex toch een rotbaan? Hè? Dan moet hij weer op het strand zitten om het weer in de gaten te houden. Ik heb medelijden met die man. Nou, volgende week horen we weer uh, om uh, half drie. Moet hij wel even naar het strand komen, want daar zitten we dan hè, bij Thalassa. Hele weekend uh, live vanuit Thalassa. Op zaterdag en zondag de hele dag CFM op het strand. van Lex van Hoorn en het CFM weerbericht voor de komende dagen. En wil je daarnaar lijsten, kan het onder meer op www.meteopagina.nl op de CFM app, op TexCV, Twitter en Facebook Meteo Zandvoort. Daarachteraan draaien we deze van Paul, Abdul en Straight Up. Nou, heel veel lekkere muziek nog onderweg, maar niet alleen dat. Zo dadelijk in de tweede uur gaan we onder meer ook contact opnemen met Ben Zonneveld, want hij is bij Sail 2015. 25 jaar CFM. Ceil 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens Ceil voor het eerst te zien. ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. Ja, waarschijnlijk is hij er 25 jaar geleden ook geweest, maar toen zag hij er wat jonger uit, hè, die Ben Sonneveld. Zodat gaan gaan bellen dus om kwart over drie... I wanna dance by water beneath the Mexican sky Drink some margaritas By a string of blue lights Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you with me? You mm move -hmm. ...op de zaterdagmiddag bij C.V. Stanford. Een hele goede middag, hoorde The Last Frequencies. En Are You With Me? Het is twaalf minuten over half drie geworden. Nou, de uitslag is bekend, hè, Albert-Jan... ...van de Schoonste Strandenverkiezing. Ja, klopt. Trouwe luisteraars van, uh, van ons programma... ...die zal het niet zijn ontgaan. We hebben meerdere keren en meerdere weken nu opgeroepen... ...om te stemmen op, wel op het Schoonste Strand een verkiezing. Uh, het heeft helaas niet mogen baten, Rob... Nee, wel een hele hoop slimmer, hoor, trouwens. Ja, dat, kom ik, ja, dat wel. Ja. Maar goed, dat is een gemiddelde van publiek publiekstemmen, het aantal stemmen... en natuurlijk de ANWB-controleurs. En die stemmen wegen natuurlijk zwaar. Winnaar van de grootste st schoonste strandenverkiezing is geworden... Domburg, strand Domburg uit Zeeland, is het schoonste strand van 2015. Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking... in het strandpaviljoen Telassa te Zandvoort... Domburg kreeg van, de publiek, van het publiek en van de ANWB-inspecteurs de hoogste waardering en had ook nog eens verder weg de meeste publieksstemmen. Het strand heeft haar overwinning te danken aan de goede samenwerking tussen paviljoens, met de gemeente en strandbezoekers. Over het algemeen scoort Zeeland gewoon goed. Van de 50 Nederlandse badplaatsen liggen de negen schoonste in Zeeland. Het eerste niet zeelse strand in de lijst is het Zuid-Hollandse Schravenzande met een score van 9,85. Ameland staat met een 9,84. In Friesland bovenaan en Heemskerk heeft met een 9,8... het schoonste strand van Noord-Holland. Nederlandse stranden zijn met een gemiddelde van 9,59... sowieso zeer schoon. Onze kust wordt over het geheel genomen steeds schoner. Zo is het aantal vier sterrengemeenten gestegen... van 22 in 2014 naar 26 in 2015... Uh, in Zandvoort scoorde met 460 publieksstemmen uh, 9,19. En wilt u weten op welke plaatsen ze zijn geëindigd? Kijk dan even op nederlandschoon.nl. nederlandschoon.nl En dit kan ik u wel zeggen, we zijn uh, geëindigd ge ge boven Bloemendaal. Want Bloemendaal kreeg slechts een 8,77. Oké, okay, tot zover Schoonste Stranden, verkiezing 2015. Maar we maken ons geen zorgen, want we hebben wel schoonste strandpaviljoen van Nederland. En dat is Thalassa, met natuurlijk die bekende Beach Cleaner hè, van ze. Ja, die heeft ook toch uh, aandacht gekregen, afgelopen woensdag. lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch. Hé, is wat ik zei tegen haar.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 Slaap lekker lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar. Sla, plek. Sla lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haat, dus. Sla, ding, meer, hey, zei, tegen haat yeah. Die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht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 Steeds elke nacht. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Is wat ik zei tegen haar Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch dan. Is wat ik zei tegen haar.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 Flickin' through vinyl, I'm in the rush I dig for that one and I hope... Do so I? Ja, Jolande, dat was hem dan. hè. De CEO van Kovacs, je hoorde bij CFM. Daarvoor trouwens Digidex en slaap lekker ding. Nou, we hebben het eh, vandaag al een paar keer verteld. Volgend weekend, hele weekend live op het strand bij Talassa. Zijn we inderdaad te gast, luisteraars. Zowel op de zaterdag als op de zondag te gast. Bij Talassa, bij Huig Molenaar. Waarom en... zitten we daar? Nou, we gaan paal zitten gewoon. We ga, ga jij paal zitten? Nou, nee, nee. Ho, ho, oh. ho. Maar er wordt paal gezeten dat weekend. De een vervoeit ze, de ander vindt ze prachtig. Diverse strandpaviljoenhouders in Zandvoort... menen dat toekomstige windmolenparken te dicht voor de kust verschijnen. Huig Molenaar, eigenaar van strandpaviljoen Talassa... heeft het initiatief genomen voor een paalzitactie. Molenaar zet alles, op alles, zal alles, zet alles op alles om een vrij uitzicht op de Noordzee... voor deze en toekomstige generaties te behouden. Alle kustgemeentes van Bergen tot en met Scheveningen doen mee, zegt hij... Sommige mensen menen dat de energiemolens slechts een als minuscule waaiertjes aan de horizon te zien zijn, maar Molenaar ziet dat anders. Zelfs s'nachts met constant knipperende rode lampen zijn ze te zien, aldus Molenaar. Op donderdag 27 augustus aanstaande start de actie Paalzitten aan de zee in samenwerking met stichtingen De Vrije Horizon en verplaatst Windmolens als mede-bewonersplatform Leefbare Kust. In de laagwaterlijn tussen paviljoens Talassa en Ahoy... richten zij een 14 meter hoge paal op een solide platform. Voorstanders van het verplaatsen van de windparken naar IJmuiden-ver... mogen dit op hun eigen wijze in een zitting van 6 uur duidelijk maken. De marathon is onafgebroken tot zondag 6 september 2015 om 7 uur s'avonds. Als afsluiting is er een zonsondergangfeest bij Talassa met diverse BN'ers... BN'ers... Zelfs ook kustbewoners. Molenaar nogmaals. Doel om, is om minimaal 50.000 handtekeningen te verzamelen... en daarmee de Tweede Kamer te overtuigen... dat de turbines beter en sneller gerealiseerd kunnen worden... achter de horizon op het zogezegd IJmuiden-ver... dat 60 kilometer uit de kust ligt. Dit alternatief biedt voldoende capaciteit... om de doelstellingen voor duurzame energie tijdig te realiseren. Tijdens de actie zijn er tal van aanpalende activiteiten... waaronder een rijdend verzetatelier op het strand... en een enquête onder badgasten. Wie ook wil paalzitten kan zich wellicht nog aanmelden... Bij Esther, Janssen of bij, eh, bij Esther Janssen en haar mobiele nummer is 0625560818... 0625560818... of per e-mail e-janssen.ci-gmail.com... e ejanssen ejanssen, met twee s'en. .ci, apenstaartje, gmail com Of kijk ook even op de website. Vandaar dat wij aanstaand weekend, dus twee dagen, bij Telassa te gast mogen zijn. Ja, het hele weekend zitten we daar bij het uh, paal zitten. En schrijf je nu in en dan uh, kan je gezellig mee gaan zitten. Een sit duurt zes uur, geloof ik, hè? Een sessie duurt zes uur, klopt? Ja, een zit. Weet je al, de namen die je ingeschreven hebben? Ja, daar hebben we het straks wel even over. Een paar grote namen zitten erbij hoor. Woe. Ja, er zijn inmiddels uh, wat uh, misverstanden over de paal zitten trouwens. Er is dus wat anders dan voor paal zitten. Dat is weer wat anders. Dat is weer, dat doen wij. Ja, je moet er gewoon, uh, ja precies, je moet er gewoon op gaan zitten en meld je aan dus bij Esther Jansen. En paal zitten vanaf uh, 27 augustus hier in Standfoort bij Talassa. Verzorgd door Huig Molenaar in de stichting De Vrije Horizon laatste plaatje komt eraan voor het nieuws en weer van drie uur, zeg het eens. Mag ik nog even het 06-nummer geven? 06-nummer, ja, geef maar. 06-2556-0818. Ik herhaal, 06-2556-0818. Helemaal duidelijk, graag tot zometeen. Nog twee uur lang, Zandvoort op zaterdag.